Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat bij overheidsinstellingen niet langer water in plastic flessen wordt verkocht. Met het TV-programma Netwerk. Per dag wordt in Nederland bijna een miljoen liter water verpakt verkocht. Een groot deel daarvan in kantines van ministeries, universiteiten, scholen en academische ziekenhuizen. Dat levert milieuschade op omdat het water over de weg vervoerd moet worden. Ook komen veel van de plastic flessen uiteindelijk in het milieu terecht. PVDA, VVD, GroenLinks, SP en D66 willen dat overheidsinstellingen het goede voorbeeld geven... door zelf geen flesjes water meer te verkopen. In Mexico is bij een actie tegen drugs een recordvangst gedaan... De politie nam meer dan 37.000 kilo aan chemicaliën in beslag, bedoeld om metamfetamine mee te maken. Mexico is een van de grootste producenten van de oppeppende en zeer verslavende druk. De chemicaliën werden gevonden bij twee invallen. De ene was in een stad in het noorden van Mexico, bij de grens met Texas. De andere inval was zuidelijker, op een boot die voor de kust voer. Volgens de Mexicaanse autoriteit is met de actie een zware slag toegebracht aan de georganiseerde misdaad. In Dirkshorn in Noord-Holland is een verzorgingshuis ontruimd vanwege een brand. Volgens ooggetuigen werden ramen ingegooid om bewoners te kunnen redden. Twee bejaarde bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen. Ruim 40 andere hoogbejaarden zijn opgevangen in een kerk. De meesten brengen de nacht door bij familie. Sommigen slapen in een verpleeghuis in de buurt. De brand in Dirkshorn brak de afgelopen avond rond 10 uur uit en was vrij snel onder controle. Het weer. Vooral in de noorden valt soms regen of motregen. De komende dag waait het stormachtig en er valt opnieuw af en toe regen. Voor ongeveer 16 graden. Dit was het NOS show. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, op tv, radio en internet. ZFM! Met nu de nacht. 106.9. ZFM, Zfm. Well too.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 www.zfmzandvoort.nl Kijk! We made it through and I at the end of the day En van is het